Katrien Straatman met het NOS Journaal. In meerdere steden in Rusland zijn tientallen betogers opgepakt... die tegen aanhouding van oppositieleider Navalny protesteren. Onder meer in Vladivostok en Irkutsk zijn duizenden mensen de straat opgegaan. Op beelden is te zien dat politieagenten betogers slaan... en mensen in busjes afvoeren. Navalny werd zondag opgepakt na terugkeer uit Duitsland... waar hij herstelde van een poging tot vergiftiging... vermoedelijk door de Russische geheime dienst. In Rusland staan voor vandaag in meer dan 60 plaatsen demonstraties gepland voor de vrijlating van Navalny. Vanmiddag wordt in Moskou en Sint-Petersburg de grootste opkomst verwacht. De spanningen liepen na de zomer zo op binnen het Outbreak Management Team... dat een aantal leden, onder wie Diederik Gommers, overwoog op te stappen. Het blijkt uit gesprekken die de Volkskrant had met vijf leden van het OMT. Ze voelden zich onder druk gezet door het kabinet op de zondagse bijeenkomsten in het Katshuis. Een van hen noemt het een gigantische fout dat er na de zomer zo laat is ingegrepen... toen het aantal besmettingen weer toenam. Het Oegandese leger zegt in Somalië bijna 200 strijders van Al-Shabaab te hebben gedood. De militairen voerden een aanval uit op een aantal schuilplaatsen van de terreurbeweging zo'n 100 kilometer ten zuidwesten van de Somalische hoofdstad Mogadishu. Volgens Oeganda zijn bij de aanval geen burgerslachtoffers gevallen. Vanaf vanavond 9 uur geldt de avondklok. Die blijft in stand tot zeker woensdag 10 februari. Alleen met een goede reden, zoals werk of mantelzorg, mogen mensen tussen 9 uur s avonds en half 5 ochtends buiten zijn. Overtreding levert een boete op van 95 euro.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 Als we er verder teruggaan is het denk ik wel belangrijk, want ik ben, oorspronkelijk heb ik, ben ik uh, bij de collega's, CQ concurrenten, gestart, Landen Greenparks. Uh -huh. En daar heb ik, vanaf 2005 heb ik daar, uh, ben ik daar werkzaam geweest. En ik heb eigenlijk tot 2018 heb ik in de recreatiebranche bij Landen Green Greenparks gewerkt. En toen ben ik, uh, heb ik een overstap gewaagd naar de hotelwereld.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 Een eigen villa met, uh, met een speeltuin. Ja. Heeft u daar al reacties op? Ja, vanuit de gasten heel positief. En, uh, dat is inderdaad een mooi, mooi, mooi beeld ook van, een, uh, van een beleving die gasten meekrijgen. En, uh, en daar zijn de gasten heel positief over, ja. Ja, die, uh, dat is wel, wel grappig natuurlijk, want die beachzilla heeft zijn eigen faciliteiten. Ja, klopt. Dus dat is, klopt en... Alles privé. Ja, Klopt. Ja. Die, um, dan is er nog iets unieks, uh, um, wat ook heel mooi was om te zien, samengevoegde bungalows. Ja, ja je ziet dat de vraag naar, uh, naar wat grotere, uh, grotere bungalows, uh, die stijgt ook afgelopen jaren. Uh, dus wat je vaker ziet is dat er uh, twee gezinnen of uh, drie generaties, dus opa, oma, kinderen, kleinkinderen, uh, dat die vraag naar, uh, naar, uh, naar dat soort uh, uh, grotere types uh, stijgt.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 Ja, weer, weer zijn gang en zijn zinnetje krijgt. Hè. We beginnen natuurlijk vanavond al met een avondklok. Nou, in uw, in ja. uw park zal dat ook wel uh, meevallen. Uh, als laatste. U bent de docent aan... Uh, Hoogeschool Haarlem. Blijft u ja. dat doen? Ja. Wat, wat ja. doseert u? Ik ben, vijf jaar geleden ben ik, ben ik daar naar binnen gerold. En uh, wat ik... Uh...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 Sons we know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 We're wrong.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 een rood-oranje tegen. En dan kom ik zo even op de kritiek en essentiële punten. Ja. Dat is eigenlijk al duidelijk genoeg, toch?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 Dat bedoelt u? Ja, ik, ik, ik weet niet of ik daar nou alles over kan zeggen. Volgens mij was dat ook niet... Ik weet onder andere niet meer wat nou openbaar is en in geheimhouding. <lacht> nou er stonden geen financiële dingen in het, in, het, uh, in het verslag. Nou, wat ik wou zeggen, wordt tegenwoordig zoveel uh, onder geheimhouding. dat ik dus wat geen agendapunt meer normaal kan behandelen. Uh, maar dat even terzijde... <kwijnt>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 Heel wijze niet van geworden. Als je een beetje dat rapport leest... dan kom je eigenlijk tot de conclusie... dat het met Bies het opzetten van deze organisatie... met ontzettend veel enthousiasme is gedaan. En uh, het ja. ging lijken op een feestje. En dat zijn hun aanbevelingen dan ook. Ga meer naar de regio, structuur je ambtelijk apparaat. Expliceer de onderlinge rollen die, en verantwoordelijkheden... die uh, gedaan moeten worden. Um, dat, is dus, dat moet nu gaan gebeuren onder de stichting Site-Events. Um,